Jouw zender Ja, avond, luisteraartjes We zijn er weer Het is vandaag eh, vrijdag 15 augustus 2014 En ik ben DJ Jaap en je luistert naar Eurostar Radio U hoorde net het nummer uh, Prachtig nummer of zo, Ik weet niet meer wat dat was God, voor... oh, heel goed hoe zeg ja, Komende nummer heet Summer is a Blonde van Dan Mascula long ago mm -hmm. Dus, uh, dat was uh, Dan Masculair met uh, Summer is a Blonde Girl. Oké, okay, ik weet het alweer het volgende nummer wat je daarvoor hoorde. Het voorrichten, nummer. Uh, Horizon, Josson. Uh, Duet Maxena. En uh, oké. Okay. Maar goed, oké, okay, jullie kunnen skypen vanaf uh, nu. We gaan tot 10 uur uitzenden. En dan ga ik lekker naar Ridder Radio luisteren vanaf 10 uur. En dan gaan we de lucht uit. Want ik kan niet twee dingen tegelijk doen. Radio luisteren naar de ene zender en op de andere uitzending. Dus uh, dat gaat niet samen. Maar uh, tot 10 uur. Uh, live vanaf 8 uur. En dan, uh, ja, wat gaan we allemaal zo doen? Nou, gewoon muziek draaien dus. Ja, jullie horen wat op de achtergrond. Maar ik ben een shaggy aan het draaien. Oh, ja... Ja, dat is allemaal echt live, hè? vanuit uh, Den Haag. En het is nu uh, een beetje bewolkt, maar wel de zon schijnt er doorheen. Dus het is nog wel lekker droog vandaag. Het heeft ik nog een druppel geregend op de dag. Vannacht was het uh, verschrikkelijk veel onweer. En uh, ja, het is nu best wel lekker. Het is een ietsje aan de frisse kant, maar toch best wel lekker weer, mag ik zeggen. Dus, uh, nou... Goed, jullie kunnen Skype skype staat open en het Skype adres is dj.jaap. Dus uh, dj.jaap. En, en dan kan je lekker meekletsen in de uitzending met mij of uh, met medeluisteraars, wie er ook belt. Maar ik kom al niet uit. En uh, het mag over van alles gaan, zolang het we maar wel met respect voor elkaar gaat. Overgaat. Je mag het over van alles hebben. Maakt niet uit wat voor onderwerp je aansnijdt. Behalve beledigingen aan, een derde en. Uh, ja, en andere vervelende dingen. Uh, dus geen pesterij of weet ik veel. Of, uh, goed, oké. Okay. Genoeg gezegd. We gaan weer muziek draaien. En dat wordt een rocknummer. Uh, oké, okay. Sentinel. Nee. Nou, dat zou ik zeggen. Uh, het volgende nummer heet Hawaii. En dat past wel bijna naam alle radio, vind ik. Oké, okay, hier is hij. Ja, dat was uh, Sentinel met uh, het nummer Hawaii. En dat past goed bij de naam van onze uh, radiostation. We zijn niet, uh, ja, sommige mensen denken dat we ook op de FM zitten, maar dat is niet zo. We zenden alleen maar via het internet uit. we zitten ook niet via de satelliet. En ook niet via de kabel, alleen uitsluitend via het internet. Lekker goedkoop. En uh, door miljoenen luisteraars te bereiken. Alleen of er een miljoen luisteraars trekken. Dat is nog maar de vraag. Maar we hebben in ieder geval luisteraars. Dat is een ding wat zeker is, uh, luidjes. Je luistert naar DJ Jaap op Aloha En uh, ja, mensen. Zo. So, ja, ja. En dit programma, ja, dat is een extra uitzending weer, want normaal zenden we op zondag uit. En dan heb ik een programma, en die heet vandaag ook zo. En die heet onder andere... Uh, Het is tijd voor plezier met DJ Jaap. Juist, en zo heet ons programma vanavond ook. Het is een extra uitzending. We zijn uh, de twaalfde ook nog in de lucht geweest. Dat was op dinsdag 12 augustus. En zondag, ja, zondag... Uh, ja, we kunnen zondag natuurlijk ook uitzenden. Hè? Onze vaste uitzenddag. En dat ik af en toe extra uitzending doe. Dat is omdat het zomervakantie is. Maar dit is wel de laatste week. Misschien. Of zal ik het volgende week uitdoen. Ach, we zullen wel zien. Het is lekker vakantie, mensen. Ik zit hier in een heerlijk koud biertje. En een lekker sjekkie. En we gaan, uh, gaan gezellig... Uh, gezellig. Lekker horen en zo. Even kijken. de Skype staat open. DJ Jaap. Ja, dj.jaap. Even kijken hoor. Even kijken. Ja. Kijken of, uh, of die opneemt. Ik zeg niet wie het is. Hallo? Hallo? Oké, nou, de microfoon is zo sterk dat ik zelfs mensen op portiek hoor lopen. Via de microfoon. Hij neemt niet op. Nee. Jammer. Jammer. Jammer. Jammer. Nee. Hij vertikt het gewoon. Oké, okay, dan niet. Dan we het op, dan gaan we gewoon weer een liedje draaien. Ik zeg niet wie ik gebeld heb. Maar goed, misschien belt die persoon nog terug. Dit is een live-uitzending vanuit uh, het kleinste studiootje, het kleinste radio van Nederland. vanuit Live vanuit Den uh, Haag. En uh, goed, we gaan volgende nummer draaien, lieve mensen. En uh, volgende nummer. Dat is uh, ook weer een prachtig nummer, mensen. Eh, uh, ja nummer uh, haha Tamara Laurel, Tamara Laurel en dat nummer dat heet uh, Sweet. Daar komt hij. Dat was Tamara Laurel met Sweet. Ik heb gisteravond eens op TV West naar de debat zitten kijken. Dat echt wel debat uh, van, uh, over de problemen in het Schilderswijk. Ik heb bijna, bijna alles gezien. Bijna de hele uitzending. Uh, maar uh, ja, ze zijn niet echt opgeschoten, vind ik hoor. Maar goed, daar mogen jullie ook over discussiëren. Dus houd het wel netjes. Ga niet bepaalde groeperingen beledigen of weet ik veel. Als je dat wil doen moet je niet houden het netjes. Maar het mag ook over wat anders gaan. Over, andere, over leuke dingen natuurlijk. Dus dj.jaap. Dat is het Skype adres. En dan mag je inbellen via Skype. Gratis natuurlijk. En dan kun je lekker mee kletsen met mij of met de medeluisteraars nou ze druppelen al aardig binnen de luisteraartjes. Dus dat zit allemaal wel snor. Goed, het volgende nummer is uh, van White Owl met de uh, Lord of the Dance. Daar komt hij. And I never never die I dance on a race, or I break so I see I am the lord of the days of mystery I slip in the car, I laugh in the rain Dance in the wind through the bathing train mm -hmm. They cut me down, make like a nothing for the pain the sing, I'm the lord of the dance once again mm -hmm. Dance, dance, whatever you may be I am the lord of the dance, baby the I live in you, I live, so live in me I lead you all to the best, let's see <laughs> the I dance in the moon The star in the sun I dance, dance for them I dance for them let them let my head my belt I dance for the sky When there's any scene We would not dance We wouldn't follow me So I dance for the fishing And for dancing john They came with me And dance in town Dance, dance, whatever you may be I am the one of the dance Yeah, living here With a little in me I leave you all in the me I live into the body, say, make me dream, they hang me high, they left me on the cross to die. I dance on a pile with a black blanket. I to dance with the melody that breaks me, They hurt my body, but the my gone. But I, in, me. I lead you all in the dance still go on. Dance, dance wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I live in you, if you live in me, I lead you all in the dance, said Dance, dance wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I live in you, if you live in me, I lead you all in the dance, said. Hey! Yeah. Shutter, keep all feet up off the earth and enjoy life for what it's worth. Summer is a blonde smile that reminds me you've only got a water To the forest, have no regrets. you'll be weary, free, and listening to take your set. Summer will let you know that there's no looking back, looking back upon the In the eyes, she sees there's nothing wrong, nothing wrong with being free. Oh, summer is a blonde girl. be ja meester het was hier een prachtig nummertje wat hoor ik nou Oh jee het klinkt wel heel bedreigend hoor Oh, yay. Dat is een prachtig nummer, hè? prachtig nummer, echt. Zo'n leuke ja, ik vond hem wel grappig. Ja, ik dacht juist, uh, uh, we gaan we nou voor enge muziek krijgen, maar best wel relaxed, weet je. zo is een leuke nummer, mag ik wel zeggen. En uh, ja, dat was de uh, Magic Sword van Godhard kennen voor uh, ja My destiny, ah, my destiny, ah, my destiny, eh, ah. The moonman come me, come, the pioneers. I love The moonman come to the pioneers. Ik king of kings. Almighty de kiemen. Alma is de kiemen van de kiemen. de tout. van de kiemen van de kiemen van de kiemen van de het van de kiemen van de kiemen van de kiemen van de kiemen van de kiemen van de kiemen van de de kiemen van de de On a go try et hier non tu vois kokou moi rapide comme ma ja rabbi sama watou ma fil ardi ja rabbi sama watou ma fil ardi ja ja oh yale m'tamdena le oh yale ma m'nena le ari hel zia ja oh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 je zag er al aan hoe Je zag er al aan hoe het veel Ja, dat is een prachtig nummer, hè? Digital was dat met, ja, prachtige reggae-uitvoering. Oké, okay, jullie kunnen nog steeds skypen. We gaan een, uh, tot tien uur, en na tien uur stoppen we ermee. Want ik wil straks naar Reda Radio luisteren, naar de dames. En dan uh, om elf uur beginnen, Guus Lieber werd op Aloha. Radio, nee, nee, <laughs> op Ridder Radio. Maar ik zal je eind van de uitzending het webadres geven. Hij staat ook op onze linkerpagina pagina. Dus van Ridder Radio, maar dat komt straks. Uh, Oké, okay. dus tot 10 uur kun je, je bellen. En uh, via de Skype, gratis natuurlijk. En dan kan je in de uitzending komen. Kun je met mij en met de medeluisteraars uh, gezellig mee tetteren. Goed, uh, inhoud maakt niet uit waar het over gaat. Mag over van alles gaan. Als je het maar wel een klein beetje beschaafd houdt. Oké. Okay. Lieve mensen, we gaan uh, eens even. De Drunk Souls. Prachtige band is dat. No More Fighting. Dat is. Uh, heel toepasselijk in deze tijd. De Drunk Souls. Dat was de Drunk Souls met No More Fighting. En ja, er is nog steeds niet gebeld. Ja, het is vrijdag hè, en vakantie ook. Mensen zijn natuurlijk op de camping of in het buitenland of, of, of, of weet ik veel wat. Of ze zitten misschien in de kroeg. Of ja, ja vrijdagavond is nou, is nou eenmaal een stapavond. Maar ja, er zitten natuurlijk ook heel veel mensen thuis. Ze gaan zeg eigenlijk te vervelen en zeggen zeg nou ja als je toevallig net inschakelt zou ik zeggen bel via skype dj.jaap dj.jaap en dan kan je gezellig mee kletsen hier op de skype een chat hebben we niet daar beginnen we niet aan want het gaat vaak over heel wat anders dan uh, de uitzending daarom hebben we ook geen chat en die komt er ook nooit echt dat kan ik je op een briefje geven Zolang Aloha Radio bestaat, zal er ook nooit een chat op de dingen komen, want er gaat vaak over heel wat anders. Ja, daar heb ik al ervaring met andere radiostations, die via internet uitzenden. En waar uh, vaak, uh, ja het hoeft niet altijd, maar vaak komt er gekibbel en, en, en uh, pesterij op voor. En dat willen we hier niet hebben. Dus je kan wel skypen en gezellig kletsen en uh, je hoeft niet je echte naam te noemen en een schuilnaam gebruiken maakt niet uit. Maar uh, we houden het wel gezellig, want uh, ja het is het voordeel met Skype als iemand uh, beledigende dingen gaat zeggen. Uh, of vervelend uh, gaat lopen traiteren en uh, ik wil wat, dan wip ik hem in één klap uit en dan blokkeer ik hem. Dus uh, ja, dat is heel makkelijk en uh, vaak gaat het dan ook over de inhoud. Van programma, nou ja, het kan over van alles gaan. Maakt niet uit waarover, over voetbal van mijn part. Of over seks. Of over politiek. Of over leuke dingen, echte leuke dingen. Wat eh, misschien iets geks of iets leuks of iets, uh, meegemaakt. Wat je wilt delen met ons allemaal. Dat mag allemaal. Je mag ook je mening zeggen. Ook al, uh, ja, of het dan verwerkelijk is of niet... Uh, uh, als je het maar wel netjes houdt dan met je taalkeuze. mag je best je mening zeggen, hoe verwerpelijk dan ook. maar verwoord dan wel op een wat beschaafdere manier. Oké, okay. uh, alles is mogelijk hierbij. allerlei Radio. Maar uh, goed, we gaan uh, nog een liedje draaien. Je mag gewoon bedden hoor. Draait er een muziekje? Bel dan maar gewoon doorheen. en dan plug ik je gewoon in. en dan kan je gewoon gezellig met ons meekletsen. Oké, okay, volgende liedje. Dat, eh, dat is ook weer een hele leuke. Uh, Wat hebben we hier nou nog meer zeg? Oh ja, ja, we hebben hier nog een paar liedjes. Het is in het Frans of niet? Nee, het is niet in het Frans. Het is wel een Franse band geloof ik. En, uh, het heet uh, Xema en de nummer heet Beach Paradise. ja. Vrijdagavond, het weekend begint met Aloha Radio. Ja, oh, dit is voor het eerst dat ik deze jingle kan gebruiken. Hij is al heel oud. En uh, ja, toen uh, met aloharadio.nl Toen, uh, toen uh, heb ik hem laten maken, maar nooit gebruikt. Omdat ik uh, eigenlijk praktisch nooit op vrijdag uitzond. En nu komt hij mooi van toepassing. En nu, uh, ja, we hebben dan twee jaar onder de naam. Eurostar Radio gedraaid en nu zijn we weer terug. Maar dan onder aloaradio.tk Maar, maar, er is goed nieuws beste mensen. Onze oude website is weer terug, alleen hij werkt nog niet. Dus aloaradio.nl komt binnenkort weer terug. En tk blijven we natuurlijk houden. Die, uh, die geldt voor een jaar tot, uh, tot medio begin augustus 2015. Maar we hebben onze oude domeinnaam weer terug. Aloaradio.nl Alleen hij is uh, wel van, van ons, maar hij is alleen nog niet actief. Maar die willen we doorlinken naar de pagina waar jullie nu uh, naar luisteren. Dus via de pagina waar jullie naar luisteren. Dus, dus beste mensen, dus, uh, dan gaat het weer klinken als een oudst. Dan uh, klinkt het weer... Uh, uh, ongeveer zo. Kijk. Je speakers knallen eruit. Met gillende gitaren en dreunende bossen. Rock on bij Aloha Radio. Ja, oké. Okay. Je hoort dan toevallig net geen uh, naam. Maar uh, je kan het ook zo, uh, zo proberen. Hè? Kijk, straks uh, dan uh, is het negen uur. En uh, ja, dan, we hebben ook nog wat nieuwe dingen. hè. Dus, uh, deze. we hebben de vrouwelijke versie. Die jullie net een paar keer gehoord hebben, maar we hebben ook de mannelijke versie. En dat klinkt zo: Aloha Radio, jouw zender. Ja, mooi hè. En voor je het nog niet gehoord hebt, hier zijn we mee begonnen net. En die klinkt dan zo: Aloha Radio, jouw zender. Ja, voor mensen die van porno houden, klinkt wel bekend hè. Ja. Maar ik ga niks zeggen, anders maak ik reclame voor dat station. Het is een porno kanaal, en die heeft bijna dezelfde jingle. Maar ik ga niet zeggen voor welke, want dan krijg ik ineens uh, een proces van mijn broek. Dat ik iemand zijn jingle uh, heb nageaapt, of wat dan ook. Dus ze gaan niks zeggen verder. Want ik mag ook geen reclame maken, en dat zullen we ook nooit doen. Misschien de toekomst, als we... Uh, om het brede publiek te bereiken dat we dan semi-commercieel worden maar we willen niet puur commercieel worden dat, want dit blijft gewoon een hobby oké, okay. Mama uh, Vibe, Reggae Vibration nummer heet Zet die muzika In ogni pagina, che più di ieri. de musica, neem je pensierij. In pagina, zo duur. Noten levare, gebruik, In ogni pagina. Ik ben er nu in de zin. Ik ben er nu Ik ben Averso ad ogni logica, ricerca verità, si chiama musica, parole in quel che non so, raccide in quel che non ho, come desideri, riduci, deci bili, soltanto questo perché adesso è il senso. Op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. Always be strong. Physical strength. Spiritual right? Yes. Hat ka had. No roughness. met DJ big I'm God I saw. Kool I'm God I I'm God I I'm baby, I'm sauce. Het is tijd voor plezier met DJ Jaap. De laatste dat was Duet, Max, en, met de Maid, Behind, The bar En daarvoor hoorde je Digital met uh, Digital. Dan Men, The Move, van Tjamak. En uh, ja, dat was het zo'n beetje. Het is nu uh, alweer uh, drie minuten over negen geweest. En je luistert naar Aloha Radio. En ik ben DJ Jaap. En normaal zenden we elke zondag uit vanaf 8 uur. En uh, ja, uh, omdat het zomervakantie is, zenden we ook een paar avonden extra uit door de week. Dus dat wordt dus uh, uh, voorlopig uh, de hele maand augustus, heb ik besloten, nog een week of twee. Dan gaan we dus ook elke uh, dinsdag en elke vrijdag uitzenden tussen 8 en 10 uur. Dus dinsdags en vrijdags tussen 8 en 10 uur. Uh, dus de hele maand augustus. En deze uitzending wordt ook uh, uh, opgenomen. Dus een kun je via uh, podcast uh, luisteren. Dan ga je naar aloharadio.dk En dan ga je naar radio, radioarchief. Boven op de tekstbanner. En uh, de, de allerlaatste uh, uitzending die er is geweest. Die staat ook helemaal bovenaan. En die kan je samen met eerdere uitzendingen. Terugluisteren en dan ga je gewoon het draaitje af naar beneden. En hoe lager je komt, hoe ouder de opname. Dus dan uh, hoef je met de nieuwste opname niet helemaal naar beneden te scrollen. Dus, oké, okay, lieve luisteraars. We gaan vol de nummer draaien. En dat wordt uh, eens even wat anders. Dus even kijken of we nog iets, uh, iets stevigs. Oh, wacht even. Blues is ook leuk, hè? Blues muziek. En uh, ja. De, het volgende liedje het volgende liedje is van Angel Gaetan en het nummer heet uh, My Black Issues mm. Dus dat was Angel Gaetan. Met het nummer Black Issues. En uh, oké, okay, je mag nog steeds uh, tot uh, zeg maar ja, tot 10 uur. 10 uur stoppen we ermee. Kan je Skypen via DJ.jaap. Dus DJ .jaap, Via Skype. Dan kan je gezellig in de uitzending komen. Dus ik zou zeggen. Ook al hoor je muziek, maakt niet uit, je kan zo inbreken en dan gooien we jou erin. En dan kan je alles zeggen wat je op je hart hebt. Je mag een, een, een ja, muziekje spelen als je gitaar kan spelen of piano of weet ik veel wat, of drums. Dan mag je dat ook te horen brengen. Je mag ook uh, met vrienden bijvoorbeeld uh, een a cappella uitvoeren of... of weet ik veel wat of een soort conference als je iets uh, leuke grappige uh, verhalen weet mag je daar ook mee komen en misschien word je nog ontdekt ook en uh, ja oké okay. maar uh, zie maar wat je doet uh, mag ook over politiek gaan of weet ik veel mag over alles gaan en, je, en ook al uh, is het nog zo verwerpelijk jouw ideologie je mag het vertellen je mag hier je hebt hier de kans om je te uiten maar houden we het wel uh, niet bij beledigingen aan derden en uh, ook geen uh, kwetsende dingen zeggen, maar voor de rest, uh, althans ik bedoel geen scheldwoorden of uh, dit of dat. Ik, begrijp wat ik bedoel, ik breng het wel op een wat uh, diplomatieke manier, laat ik het zo zeggen. Dus, oké, okay, we gaan nog uh, een paar achter elkaar draaien, een aantal nummers, ik ben verplicht ze allemaal bij naam te noemen. Anders mag ik de muziek niet uitzenden, want het is allemaal wel rechte vrije muziek. Maar ze zijn wel beschermd onder auspiciën van Creative Commons. Creative Commons is net zoiets als de Buma -Semra, voor de mensen die het nog niet weten. En dat is vrije muziek die, uh, die bijvoorbeeld uh, mag bewerken of niet mag bewerken, maar wel weer mag uitzenden en verspreiden. Uh, wel of niet commerciële doeleinden gebruiken. Dat staat allemaal onder de licentie. Uh, nou ja, bij mij is het... Uh, dus wat ik draai, uh, doe ik dan liever uh, onder... Uh, ja, je mag het verspreiden, je mag het kopiëren en je mag er geen geld aan verdienen. En ook niet bewerken. Niet, uh, dat je mijn programma niet mag bewerken. Maar het gaat om de liedjes die ik draai. Die mogen niet bewerkt worden. Sommige liedjes mag het wel, maar ik doe het liever niet omdat ik geen problemen wil met de rechthebbenden. Begrijp je wat ik wil? Dus zo zit dat een beetje in elkaar. Dus als je mijn stem wil vervormen of van mijn stem bijvoorbeeld uh, een leuke jingle wil maken of, uh, of iets geks, dan mag, dan mag dat in principe mag dat van mij, maar niet de muziek. Want die muziek uh, hebben weer hele andere verschillende uh, uh, licenties. Als, uh, ja, ja oké, okay, van mij zou het wel mogen in principe, maar dan, dan moet je eerst... De artiest toestemming vragen. Maar mijn stem mag je gebruiken als het maar geen misbruik is, mag je alles meedoen. Dus wat ik zeg mag je verdraaien, en, uh, dat er dan iets leuks uitkomt. Zolang het maar geen dingen zijn dat ik op een moment problemen krijg. Uh, van ja, jij hebt dat en dat gezegd over die en dat. D dat is natuurlijk niet, niet de bedoeling, hè? Dus uh, ook dat. Met elkaar niet uh, uh, verkeerd begrijpen. Goed, met de muziek mag je niet bewerken, helaas. Dat, dat zijn eenmaal de regels. Het is niet mijn uh, regel, maar van de mensen die. Uh, waarvan die liedjes zijn, hè, de artiesten, de schrijvers, de tekstschrijvers en zo. Dus dat is nou uh, uh, de Creative Commons. Dat is zeg maar uh, net zoiets als de BUMA-stemra. Ja, Want die liedjes vallen dus uh, voor een deel wel of niet onder de BUMA, maar als het. Uh, ja, creative commons is dus. dan kan dat allemaal gewoon alleen je mag de indruk niet wekken dat je persoonlijke toestemming hebt gehad van die artiest dan mag je daar dan, dan weer niet bij vertellen maar je hebt stilzwijgend uh, eigen toestemming om het te verspreiden onder voorwaarden dat wel en dat is ook heel begrijpelijk maar als jullie nog willen skypen we hebben nog ruim drie kwartier dan uh, kunnen jullie skypen. Vijf voor tien ga ik wel de Skype dicht. Uh, tenminste voor de nieuwe stam. Maar als je nog wil skypen, lieve mensen. Je wil naar de uitzending komen en je zegt je doen aan het volk. Het Nederlandse volk. Of eigenlijk moet ik zeggen de wereldbevolking toe wil spreken. Het mag ook in het Engels of in het Frans. Of, of in het Arabisch. Of in het Turks. Of maakt niet uit. Uh, als je uh, iemand, mensen wat te, te vertellen hebt. Doe dat dan. Ik ga gewoon bellen naar Eurostar Radio. Of uh, Aloha Radio, ik kan me niet wennen al, nee. Ik heb altijd Aloha Radio gehad toen met het twee jaar maar twee jaar Eurostar Radio. Nou heten we weer Eurostar Radio sinds juli. En, en nou, potverdomme, kan ik mij niet al wennen om Aloha Radio te zeggen. Ja, het zit zo ingebakken, weet je wel. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. We houden het gezellig. En jullie mogen straks allemaal bellen. Dat mag nu al, je mag zelfs nu al bellen. Maar lieve mensen, we houden het wel gezellig. Oké, okay, beginnersgeluk voor iedereen. Ja, nou, we gaan een rits uh, nummers achter elkaar draaien en je mag gewoon bellen, uh, ook door de muziek heen. Dan draait de muziek lekker op de achtergrond en dan gaan we lekker kletsen of jij ja, je hebt iets te vertellen of weet ik veel. Oké, okay. uh, ik wil jullie verder niet vervelen met mijn uh, gekwebbel uh, Hier is, uh, ja. ja, wat gaan we nou krijgen? Beginnersgeluk, beginnerslak, Lendao en Michael Reich. Wauw, dat is spannend. Ho, ho, ho, ho. Vogeltjes, oh, wat een vrolijke boel. <laughs> them to town or take their trash away Now we find, after they passed away They left us this old house where we live today Beginner's love, I can't believe it Beginner's love, what did you say? Beginner's love, you gotta be kidding Beginner's love <laughs> Okay... I quite hear you, honey, but I don't want to make you shout. So come a little closer, darling, so I can understand what you're talking about. And if you want to go, I can take you home at a time like this. I don't think I should leave you alone. Beginner's love. Smile like a baby. Beginner's love. Fly like a bird. Beginner's love. Run like a rabbit. Beginner's love. Just say the word It isn't carved in stone It's only cast in concrete Nothing you couldn't handle With a few sledgehammer blows But when things get ugly And you gotta take a stand Sometimes things just work out even better than you ever could have planned. Beginner's love. Cry like a baby. Beginner's just love. Just say the word. Beginner's Talk love. Talk to the lawyer. Beginner's love. Don't give them the bird. Ten things you worry about never happen anyway. Beginner's love. Just look at that picture. Beginner's love. Swing at that. Beginner's love. Run around the business. Beginner's love. Forget about the hat. And then old John Picardy, he said to Linda Lou, I know how to play the mandolin this lute, I tell you what I do I got this old one, I don't play anymore And if you give me a hundred dollars, you can take it out the door Beginner's love, not just for children Beginner's love, young and the old Beginner's love, every day you start over Beginner's love, the story is told www.aloa radio Aloa radio, jouw zender Ik nam het rap, eigentlich hier met irgendein ander Ik flow auf die Tracks und hab's bisher ja nog nie gewollt. Ey, angefangen met een Mike und een Plattenteller. Wenn du willst, neem dich heut. Empfeel den Schattensteller, mach den Shit, rap den Shit. Alle Köpfe nicken mit, wir schicken dich mit einer Leid. In die Galactus, auf den schicken Ritt, wir trekken nicht, wir kriegen die hitten Shit. Während du von Adam nun een kleine Blitzchen kriegst, du tauwens. Ik glaube nicht, dat doen wir mehr als blaue Augen. Sehen. Also bleib mal locker, wenn du so of wat sauberen beats, maak dan liever een But you have to respect. <laughs> I have music too. It's more CD cool. Ideeën te trekken lijn. One drop, cool boy can find a place up in here. This is reggae music. Cool boy find a place up in here. This is reggae music. Nanne, zie je cool boy find a place up in here. Music. Even you, my friend, can find a place for finish This is where <laughs> music So Jaja -ja children, let's unite on this track I just came to hear the drama play Boom, clack, boom, clap Play me the bass and some nice melody. They just wanna dance, make me move my feet With your reggae beat We have a slow, shake down party tonight And you make me feel alright We have a slow, shake down party tonight Jam and line that comes like me If rock meets reggae, reggae meets punk Punk meets star cause all the super It's one thing, one ball, all the one Here we come, it's all. one thing, all for one, one for all. Tonight as we stand and divided, we've gone. I am not some pause, I am, I am not you. I, I, I am not gentlemen, I am a couple, you know. The floor should be ridden of a reggae beat. the music is what we need. Come again. the music is what we need. the music is what we need. It the away yeah. That's nothing about it, my friend You can't believe me when I say yeah. No side effects, no I'm not any complain. If you dare yeah. to move your feet But in the moment when the music begins Groove to the beat, You feel it rolling Like a running engine If you want that, that, I know you Will stop your end of You gotta get told, move, move Go, go feel the rhythm Good guy, he's our favorite in the pot compliment now Kima. Kijk, hier heb ik genoeg, Aloha Radio! Ja, inderdaad. zegt een hele aardige stem. zegt steeds als ik op de site kom. Aloha! Aloha, ja. Hé, hey, weet je dat ik mijn oude domeinnaam weer terug heb? Aloharadio.nl Oké. Okay. Maar die had ik gekocht voor, nou ja, gekocht, gehuurd eigenlijk, voor bijna 5 euro. Alleen moet ik de code nog hebben om hem actief te maken en die moet ik eigenlijk aan mijn oude provider vragen. Maar ik zou even vragen hoe dat zit allemaal en dan bel ik ze van de week even. En ik heb een dag langer vakantie. Ja, ik heb die bult op mijn schouder weg laten halen voor maandag. En daar wou ze mijn maandag terugzien. Dus uh, nou, ik moet die uh, plaatje twee, twee weken laten zitten. Die kleine plaatje dan. En dan ik mag gewoon douchen zo. En dan, uh, ja, die hechting gaat vanzelf eruit. Dus, uh... ja. ja, ik, ik, ik, ik, euh, ik, ik, ik weet, ik was een beetje aan de late kant. Ik, ik kon net binnen. Ja. Want uh, mijn ouders, die waren op, op vakantie. Ja. En uh, die kwamen net per bus kwamen ze terug. Oké. Okay. En uh, dat liep allemaal uit, want er was een van de. Uh, ja, ze gaan eerst naar zo'n uh, landelijk punt waar al die bussen bij elkaar komen, zeg maar. Uh, ja. En dan, uh, dan uh, gaat iedere bus, zeg maar, dan worden ze weer herverdeeld over een bus, want iedere bus doet dan zijn eigen route van plaatsen, zeg maar, één bus doet. Allerlei plaatsen in Gelderland, een andere bus gaat allerlei plaatsen in Utrecht af. Oké. Okay. Zeg maar, dat eigenlijk op de heenweg is dat ook altijd ah. zo. Maar je weet dat je in de uitzending bent, hè? Ja. Oké, okay, oké. Okay. En uh, in ja. ieder geval, uh, maar een van die, uh, uh, zeg maar, uh, een van die bussen die was gestrand in Duitsland. Oké. Okay. Die was kapot, dus uh, eigenlijk hadden ze om 6 uur hier vanavond... Uh, thuis geweest, okay. maar ze waren nu dus pas om negen uur waren ze ah, en waar zijn je ouders naartoe geweest? Die zijn uh, nu zijn ze naar België toegewezen. Uh, Oké. Okay. We komen net oh. uit België vandaan, zeg maar. mm -hmm. dus ze uh, gaan ook vaak naar Spanje. Dat ja, is leuk. Ze hebben nu een weekje in België. Ja, ik ben, ik heb één keer een busreis, nee twee keer moet ik zeggen. Ja, één keer was dan uh, dat was een zatje uh, dan. Uh, ja, dat vind ik wel een klein nadeeltje als je met een busreis gaat, ik, um, dat was dan naar Engeland en naar Parijs, dan ben je zo afhankelijk van de chauffeur, hè. Daar nou heeft hij ook zijn programma natuurlijk, ja. maar je zit meer in die bus als dat je ergens bent, dan nou geven ze je wel ruim de tijd, hoor, om rond te neus, hoor, daar moet ik er wel ja, even eerlijk ja, bij zeggen, maar met de auto ben je wat fraaier. Het is best gezellig hoor, Dus ja. het uh, altijd wel leuke mensen in die bus en zo. Maar uh, ik ben één keer met een pendelbus met mijn vrouw zijn, want ik durf niet te vliegen. Uh, al jaren niet hoor, mijn leven lang al niet. Dus, uh, en het is nog goedkoper dan met de auto, met een pendelbus naar, uh, naar uh, Spanje. Alleen moet je daar zelf voor, voor zorgen. oké. Okay. Maar ja goed, mijn schoonouders zaten daar. Dus ja, die hadden de auto bij zich, waar ik zelf elf jaar in gereden heb, later dus. En ja, die hebben heel wat kilometers achter de rug gehad. Anderhalve, Anderhalve ton heb dat ding gereden. En uh, uh, ja, dus ik heb ongeveer een ton aan kilometers achter de rug. En misschien, nou dat is iets van oh, 56.000 kilometer. En ik een ton in elf jaar tijd, dat is niet veel hè. Dat is niet veel. En uh, ja, en uh, wat ik zeg, toen zijn we met een pendelbus naar Spanje gereden, gingen we dan om 8 uh, uur op het uh, Station Voorburg zijn, bij, dat was bij Rijswijk. En, uh, en dan moesten we bij Schaarsbergen, geloof ik, moesten we overstappen bij uh, Restaurant Napoleon. Hotel Restaurant Napoleon moesten we overstappen op een andere bus, ook de bagage uiteraard. En van daaruit gingen we naar Benidorm en, uh, en toen waren we de andere dag om 12 uur s middags, precies, klokslag, waren we in Benidorm. En toen hadden we een kingsize bus, dat je dan extra beenruimte hebt, omdat ik best wel lang ben. Nou, ik, uh, het was fantastisch, ik vond het helemaal niet erg om met de bus te reizen, want uh, je doet je ogen dicht, je valt in slaap, je wordt wakker. Ik werd midden in de nacht wakker en ik denk, het lijkt alsof ik in Mexico zit. Al die huisjes al, ze draaiden geen. Toen waren we net de grens over en iedereen dacht te behalve ik dan. En ik dacht, goh, leuk, ja. Toen, en toen kon ik niet meer slapen en toen zag ik het heel langzaam licht worden, maar ik kon niet meer zien. Wat was de maan en wat was de, de zon? Want de maan was ook oranje. En uh, ja, het was, uh, de ma het was volle maan geloof ik. Dus ik zag het verschil niet. Ik denk, ja, we rijden naar het zuiden, dus dan moet rechts de maan zijn en links de zon. Want... Links zat de Middellandse Zee, op een gegeven moment zag ik de Middellandse Zee, rond de uur of zes. Ik denk, nou, dan moet dat de zon zijn. En ik zag echt geen verschil. Ja. Alleen toen het wat langer licht werd, dat de zon wat hoger, toen ging je wel het verschil zien. Nou, ik heb al gezien. En ik waande me eerder in Mexico dan in Spanje. Toen ik net de grenzen, we waren net een half uur de grenzen over. Mm -hmm. en, nou, en toen kwamen we daar, zeg. Nou, ik, had het on... ik ben er maar één week geweest, één keer in mijn leven, Het was in 2000. Ik had het zo onwijs naar mijn zin en dat was in februari 2000. En mijn schoonouders gingen er wel eens met twee of drie maanden. Nou, ik, ik ben nooit meer terug geweest, maar ik zal zo weer terug willen daar. Ik vind dat zo ja, het fantastisch, ja. ja tuurlijk, het kan altijd. Maar ik vind, euh, ik heb me geen moment geërgerd, of ik net ook in Duitsland ook niet hoor, maar ik bedoel, ik ben zo vaak in Duitsland geweest, naar Oostenrijk dan één keer, een aantal keren in Zwitserland. Ik vind dat Spanje, ik zou er alleen niet in de drukke zomermaanden heen gaan. Maar ja, ben niet Ja, Benidorm, ja ze, ze zeggen het is meer voor bejaarden, maar je ziet er ook zat jeugd hoor. Er zijn wel veel bejaarden. Maar... Uh, ja, ik ga heel even de kat ophangen. Want ik loop in ver op te doen. Ik loop twee langs de aan- en uit de uh, Ga ]en. je hem ophangen? Ik ga hem even niet snel ophangen. Oké. Okay. Uh, op nou, ondertussen is Jaco zijn kat aan het, ki aan het killen. Ja. En, en uh, hij gaat hem villen nu met een squileermes. Dus, nou, dat is een grapje hoor. Maar goed, ik had het zo naar mijn zin in dat Spanje. Mooi land, aardige mensen, echt waar. Stuk voor stuk aardige mensen. En uh, ja, het was niet echt heet, weet je hoor. Ik had gewoon een leerjekkie om. En af en toe liepen we zonder jas. En dan was het zeg maar 20, 22 graden. En die Spanjaarden, die, die, vinden, de, die vinden 20 graden helemaal niet warm. Die lopen ruim om met een jas, hè. En uh, zomers, uh, ja dan is het echt heet, ja ik ben daar in de zomer nooit geweest, maar dat was zo rond 10 februari in het jaar 2000. En uh, ja, toen, uh, ik had het er zo naar mijn zin, maar ja ik ben, ik ben daar geloof ik nou 14 jaar niet meer geweest, ik zou zo weer terug willen hoor. Naar Benidorm of, of ergens anders. Mallorca of zo, maakt me niet uit waar hoor, het mag ook een andere stad zijn. Maar ik had het zo naar mijn zin daar, ik zal ik er zo blij van wonen, zeg maar. Ze ja. hebben daar het hele jaar, ze hebben alleen uh, december en januari zijn de moeilijkste maanden. En de rest van het jaar is het negen uh, van de tien keer maar weer, het kan er ook lelijk spoken hoor. Maar dat is maar even en daarna dan heb je weer een prachtig weer. Ik ga liever naar boven, zeg maar. Naar? Nee? Engeland, Noorwegen, dus, uh, Oké, okay, ja... Dat is, dat is meer mijn ding. Ja, oké. Okay. Ja, ik ben wel in Engeland geweest, maar niet in Schotland. Maar ik zou best wel een keertje inderdaad in Noorwegen of in Zweden willen kijken. Ik ben er nooit geweest. Zelfs Denemarken niet. Maar uh, ja daar komen uiteindelijk wel onze roots vandaan. Hè? Uit het noorden. Want Duitsland was vroeger zo kaal ik kaals. Daar woonden er helemaal geen mensen in het verleden. Nee, dat, en de, de, de mensen zijn via de Rusland, vanuit het Midden-Oosten, want we komen eigenlijk allemaal uit Afrika, zoals jullie misschien wel weten, en via het Midden-Oosten, en je kent misschien dat verhaal wel van, de, van <coughs> hoe ik weet niet of je op een christelijke school hebt gezeten, maar vroeger had ja, je ja, de stad Babylon, kreeg je die taalverwarring, en iedereen spreidde zich over de aarde. Dat kan best wel een deel van waar zijn, want. Alles is natuurlijk in de buurt van die omgeving, zich verspreid over de aarde. Alleen zit er niet één of twee dagen tussen. Want als je die Bijbel leest, lijkt het alsof het zo in één klap gebeurd is. Maar er zijn natuurlijk honderden jaren overheen gegaan. De eerste immigranten uit Afrika waren de Chinezen. Die zijn in, uh, terechtgekomen, niet in China zelf, maar op doorreis naar Siberië. Daar hebben ze zich jaren en jaren gevestigd. En toen vonden ze het zo koud worden, toen die ijstijd kwam, toen zijn ze in het zuidelijke deel gezakt naar waar ze nu zitten. En daar zitten ze nog. En het is de oudste cultuur ter wereld volgens mij Want ze zeggen wel dat de Venetiërs dat waren. Maar volgens mij hebben de Chinezen de oudste ontwikkelde cultuur. Ik zit er toevallig al een post van jou te lezen op Facebook. Ja. Die over het hoofdkantoor van de PVDA gaan. Ja, ja. Dat, dat is altijd mooi, hè, als mensen uh, voor de geintjes oude beloftes nagaan. Ik heb van de week een hoop voorbij zien komen van mm -hmm. politici en, en politieke partijen die bepaalde dingen beloofd hebben. En nou, de feite, voor sommige beloftes was het dan tien jaar later en het is nog niet gedaan. Mm -hmm. Schitterend, nog. Nou, ik ga toch niet op. Ik heb eigenlijk nog nooit op de P vandaag gestemd. Ik ook niet. En nou, uh, ja, <laughs> ik hoor verhalen dat uh, de Partij van de Arbeid heette de vroege NSDAP, de Nederlandse sociaal-democratische Partij. En als je er één letter van afhaalt, dan heb je de ASDAP van Adolf Hitler. En daar zijn ze zo van geschrokken dat ze na de oorlog die naam in Partij van de Arbeid hebben veranderd. Maar bij de P van de A zaten heel veel NSB'ers vroeger hè, voor de oorlog. Bij de NSDAP. Heel veel NSB'ers en bij de VARA. Maar niet alleen de VARA hoor. Ook de Afro en, uh, en, uh, en, en voor de oorlog waren ze voor het gebroken geweertje. En dat was een uh, ja, een, een of andere uh, pacifistische beweging. Die was tegen bewapening. Maar de moffen kwamen wel zo even binnen wandelen. En nu doen ze eigenlijk hetzelfde. Die scheiterbakken. Vind ik. Die ja. pijen vandaan. Het is gewoon een uh... Het is gewoon een bende. Zijn, uh, je kan maar beter VVD-stemmen van mijn part. Dan valt misschien half Nederland over mijn. Dan ben je nog beter of dan onder de pijen vandaan. Oké, okay, je bent misschien wat blut. Een beetje minder geld. Maar je hebt wel meer vrijheid voor mij. Niet dat ik op ze gaat stemmen. maar je dus, uh, zit dat te overwegen om een, een, een hele andere boeg te gooien. Een beetje gematigd rechts, zal ik maar zeggen. Met een sociaal gezin. Misschien blijft het CDA wel over. Ik weet het niet. Ik denk dat al misschien... Het is ook niet alles. Ik weet het ook wel. Dat is de bij elkaar. Maar d 60 vind ik te veel naar links hangen. Ik weet het niet, maar misschien ga ik allemaal niet meer stemmen. Of ik ga zelf een partij oprichten. De Aloha-partij bijvoorbeeld. Voor meer radio. Meer, meer vrije muziek. Gratis downloaden. De artiesten die krijgen dan betaald en niet de platenmaatschappij, die mogen het alleen beheren, die krijgen dan een 10% en 90% gaat naar de artiest. Daar ben ik voor. En dan zeg ik dan, dan ben ik voor de Buma Stemra. Maar zolang dat niet gebeurt, afschaffen die zo. Hou het lekker, zoals bij Creative Commons vind ik een prima systeem. En dan zeg ik nee, de artiest moet er al verdienen. Niet de platenmaatschappij. klaar. Je mag het alleen beheren voor 10% en dan moeten ze nog bij. Je kan beter ook dat soort dingen gewoon uh, zelf doen, zeg maar. Hè. Dus Je kan beter inderdaad, als je als artiest, kun je misschien uh, beter gewoon. In eigen beheer. Net als. In euh, eigen beheer. Staan, weet je wie dat doet in eigen beheer? Hoe heet die? Uh, Elton John. Die heeft een label in eigen beheer. Hij is heel slim van hem. Ja, maar hij zit natuurlijk ook in de situatie dat hij het kan doen. Ja, oké. Okay. Maar die heeft een label, een eigen beheer. De Beatles hebben het gehad onder Apple. Wel onder auspiciën van de IMI. Maar ja, die bestaat niet meer. Dat is allemaal Universal Artist geworden. En zelfs Phonogram van Philips. Phonogram en Mercury. En Polydor was allemaal van Philips. Dat is allemaal ook Universal Artist geworden. Hè? Dus omdat er zoveel muziek uh, wordt gedownload, ook illegaal, dat de platenmaatschappijen uh, er gewoon uh, bijna failliet zijn gegaan. Er zijn er maar uh, Sony is alleen nog over. En dan Dag Virgin Records. En, uh, en dan, uh, ja, dat laatste dan, hein? United Artists. Of uni ja, United Artists of zo. En die bestond al heel lang hoor. Maar dat zijn zo'n beetje de enige platamaatschappijen die nog bestaan. Huh? En uh, ja, want, nou, want uh, ze hebben Spotify in het leven geroepen. Ja, om te overleven, anders hadden ze het helemaal niet meer getrokken. Nou ja, je kan beter een CD hebben. Nog beter een LP. Dan een MP3. Want je, ze kunnen niet evenaren met de kwaliteit van een LP of een CD. Want uh, ja, als je een crack hebt. Ook al heb je een legale versie. Als er een crack in zit, in zijn MP3, dan ziet je. Ja. Maar het beste systeem was vlak of zo, hè? Dacht ik. Vlak of... Uh... Ik, heb, uh, ik, heb, ik heb daar absoluut geen verstand van. Ja, oké. Okay. Uh... Want je hebt ook Wave. Wave is nog eigenlijk authentiek aan een cd of een lp. Alleen het kost heel veel, voor één liedje van drie minuten, kost echt heel veel uh, mb-inhoud. Dat is het nadeel okay. met Wave. Maar Wave is wel de beste, de meest zuivere vorm van digitale opname. Maar... Eén één, één liedje kan je bijna een halve cd meevullen, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja. Okay. Dus niet gecomprimeerd, waar kunnen we dat met ons menselijk gehoor niet horen? Je hoort het wel onder de 128 kbit, dan ga je het echt een verschil horen. Het wordt echt steeds AM kwaliteit. En uh, alleen als je het in mono doet, want uh, bij Ridder Radio zat het dus op 32 mb, of uh, kbit, 32 kbit. Uh, voor spraak is het geschikt, is prima. Toen hebben ze het verhoogd naar 64, maar wel in mono. Nou, ik vind het best wel goed klinken, moet ik eerlijk zeggen. Ook die 32 vond ik niet verkeerd klinken. Dan heb je DFM, die is ook uh, dezelfde als, uh, als van de ridderradio. Die heeft wel stereo met uh, 128 kbit. Nou, het klinkt net alsof dat je naar de FM luistert, naar de radio of zo, weet je. Ja. Alleen ja, ik vind niet altijd alle muziek mooi, het is een beetje, ook allemaal fraaie muziek dan. En er zijn programma's van uit de hele wereld. Het is het oudste internetstation ter wereld, hè, DFM. Moet u maar eens kijken, luisteren op dfm.net of zoiets. Of, ja, nou, ik dat... heb uh, gisteravond was ik nog ook bij... ook op de site de, van, van, uh, van Allouwe Radio. Ja, gaan we door? Gisteravond was ik nog bij de radio te gast. Hmm. Oké, okay. uh, ook bij dan? Bij Herman, een Daan. Mm. Uh, Shit, helemaal vergeten naar te luisteren. In de show, zeg maar. Aha, want vanavond uh, heb je straks, ja, ja? De dames, zeg ik dan? Ja, die zijn, ja, die wel zijn wel, al bezig, maar ik ga straks om tien uur toch stoppen en dan ga ik ook naar ze luisteren. Ach, en, ja. en naar, uh, hoe heet die, onze vriend uh, Guus. Guus uh... Gisteren was het, uh, was het, uh, was het hartstikke leuk. Uh, hoe heet hmm. dat? Ik zat eerst. Uh, bij, uh, samen met Herman en, en Daan, zeg maar. Mm -hmm. En dan op een gegeven moment kwam Marcus, uh, die kwam, uh, die, kwam uh, die belde aan, die woude uh, graag bij, dus die kwam er ook graag bij. Mm. En toen iets later um, kwam, uh, oh, kijken. nou ja, toen, uh, toen uh, Marcus erin, dus kwam Gustav in de plaats van, zeg maar. En uh, ja, nou, ik zie dat Marcus er nou bij komt. Ja, ik heb hem even opgeroepen. Ik heb hem aan het begin van het programma ja. om tien over acht gebeld gedaan. Uh, ja, uh, ja. dus dat was wel leuk en Dat was wel even interessant om dat te doen. Nou, heb opgelegd. Ja, van alles en nog wat ja. uh, hebben we het over gehad. Dus, uh, En dat was, uh, Het was gezellig en uh, Een hoop onzin en een hoop uh, gedoe en zo. We hebben nog over allerlei soorten biertjes, biertjes gehad. Oké. Okay. En wat dan volgens de Heer het beste bier was. En alles. Ik vind uh, uh, Herman, die het draait gewoon ontzettend leuke muziek. En, uh, ja, ik vind, het ja. Wel, ik vind het wel leuk, weet je. Ik kijk een hoop mensen die sommige, ik ga ze niet bij naam noemen, die, die zitten wel eens naar zijn programma te luisteren en te chatten. Maar die, die liepen achter zijn rug om tegen mij van, uh, hoe, ik vind het maar een rare vent, dit en dat. Ik denk, waarom luister je dan? Ik heb wel daar, niets gezegd. Daar hou, daar hou ik sowieso. En dat vind ik ga dan ook niet luisteren. Ik vind het een hele aardige man. Ik vind het jammer, want deze mensen, uh, ja, hij is natuurlijk ook niet zo jong meer. Ze uh, zijn een beetje van de generatie van mijn ouders ook een beetje, weet je. Ook ja. qua, qua, qua hoe ze naar de wereld toe kijken. En eigenlijk vind ik het nog niet eens zo slecht. Ik als ik heel eerlijk ben. Ik, ik vind het verdomdelijk knap. En ik weet dat, uh, ik, ik heb al vaker gezien, dus ik vind Daan en Herman en Herman eigen show, op mm -hmm. die, die vanavond komt, of straks later komt, ja. uh, vind ik gewoon de beste show op, uh, ja. op, uh, op, de, op die radio-lend. Mm -hmm. zeg maar. dus ja, want Thijs van de Wijk ook bij mij in de uitzending geweest, Herman. Dat was dinsdag, geloof ik. Toen ja, belde ja. hij me uh, spon... Hij knalde mij eruit. <laughs> <laughs> oh ja, tuurlijk, daar was je bij natuurlijk. Ja. Maar ik vind het hartstikke leuk, weet je hoor. Ja, ik ook. En uh, ja, ik vind het. Ik We Echt. moeten zuinig zijn ja. op mensen als Herman, weet je, van uh, zijn ja. generatie. Ja. Hey? Ja, het, is een, het is gewoon een generatie die helaas langzaam uitsterft. Ja, maar. want hij is een beetje van dezelfde generatie als mijn ouders. Die, die waren dan wel iets ouder zeg maar, dan, dan hem. Mijn moeder is 87, ik denk dat die zes jaar met, met, uh, of zeven jaar scheelt met, uh, he, met uh, Herman. Maar ze hebben een beetje dezelfde gedachtegang, een beetje dezelfde uh, normen en waarden. En ik mag dat wel, weet je. Vroeger vond ik het ook niet leuk hoor. Maar als je ouder wordt, ga je toch denken, ja die mensen hadden toch gelijk, weet je wel. Uh, Een beetje conservatief, maar dat mag, dat mag vind ik. Het geeft een beetje beschermd gevoel. Ik weet niet wat het is. Ik, zo voel ik het ook. Als een beetje waar je op kan terugvallen van ja, sommige dingen waren toch ook niet... Eh, vrijheid, blijheid, leuk in de jaren zeventig, maar het was ook niet alles. Het heeft ook problemen veroorzaakt. Ja, kijk, als ik bij ons in onze eigen familielijn kijk, zeg maar, mm -hmm. dan is het uh, voornamelijk uh, de generatie van mijn vader... Die er een soortje van gemaakt heeft. Ja, ze zeggen altijd wel dat is de generatie die Nederland opgebouwd heeft. Maar ja, gedeeltelijk misschien wel. Ja, maar okay. De generatie van mijn opa. Dat is eigenlijk de, ge de generatie die het, die het begonnen is met, met Ja, de, maar, nou, uh, zeg maar hoe, hoe in, oud zijn jouw ouders ongeveer dan? Mijn in... ouders zijn nu zeg maar allebei zo rond de 70. Oké. Okay. Maar uh, ja, dat is een beetje ook van mijn schoonouders uh, dan. Tenminste, mijn schoon, die is gewoon 74 of zo. Maar die zijn nog, zelf waren die jong in de jaren 60. En mijn ouders waren al, al, al de 40 gepasseerd. Dus ja, die generatie, er zit ook nog wel een verschil tussen inderdaad. Maar uh, ik zeg het toch, ik was niet met alles eens. Maar ik denk sommige punten, uh, ja tegenwoordig als je denkt, zoals mijn ouders in de jaren 60 en 70 dachten, die dachten nog gewoon oude ouderwets van voor de oorlog, een beetje. Ook door hun opvoeding. Als je zo zou praten zoals vroeger, dan, dan, dan word je ineens afge, afgemat van dit of dat. Dan, dan, dan ben je een crimineel. Want, want ik weet niet, ja, ik heb gisteren gekeken naar het debat van de Haagse gemeenteraad op televisie. Het was op, op, op TV West. Uh, kijk, die gozer van de PVV zat alleen maar uh, die, die, die, die moslims neer, neer te sabelen. Dat denk ik, ja, dat vind ik ook niet nodig. Hij uh, wist het ook altijd, want dat was niet serieus genomen. Ja, precies. Hij werd ook niet serieus genomen. Maar die gozer van de PVV die, die had het alleen maar hoe slecht de islam was. En dat het allemaal, uh, ja, het kwam zo neer dat. Uh, ja, kijk, dat gaan me gewoon te ver. Want ik, ik geloof er niet in dat alle moslims slecht zijn. Maar. Uh, het zijn niet alleen maar moslims, het zijn ook niet-moslims die, die, die, die rot zijn veroorzaken. De hoedekunst bijvoorbeeld. Nee, de hoedekunst. Het zijn allemaal christenen. Of, of weet ik veel, of niet-gelovigen. En, en, en dat zijn vaak gasten die, die, die van blanke origine. Want de meeste hoelekens zijn blank, waar lullen we Godverdomme over? Ja toch? Waar willen ja. we over? Het zijn, er zitten heel weinig zwarte tussen, hè? Een soort, eh, nauwelijks Marokkanen, dus waar hebben we het over? Weet je? Ja, ik, ik vind eigenlijk voor die, zeg maar, die hulikers ook, daar, uh, daar hadden ze allang wat voor moeten, wat ze moeten regelen, zeg maar. Een, een, een levenslang uh, stadionverbod? Ja, onder andere. Maar het, het probleem is, is dan dat het zich dan gaat, gewoon gaat verplaatsen, zeg maar. Dan, dan gaat het niet meer. Nou, dan gaan ze misschien met schaatswedstrijden wat zo oh, Dat zullen ze wel. Want, uh... want vroeger, ik wij nog toen met Heijs Veronica. En, en, en met Raak. Dat was zo'n zo zo zo uh, zo ijshockey-team. Raak. Die werden gesponsord door de Frisdrank Raak. Die bestaat niet meer. En er was altijd knokken hoor. En dat waren ook een beetje hooligunachtige types die erop af, af gingen. En uh, in Amerika, nou. Dan krijg je de kans niet om rots te trappen hoor. Want uh, daar hebben ze vaak op het, het ijs vaker knokken dan, dan op de tribune. Want in Amerika, nou, echt, daar hoef je echt, echt, probeer geen rots te trappen in het stadion. Want de politie ramt je echt, het zie thuis in hoor, daar. En dat moeten ze hier nou ook doen. Ze zijn hier veel te slap, die socialistische tuig. Sorry dat ik het zeg. Voor de goede mensen die links zijn. Maar ik heb het helemaal gehad met links. wel SP... P van de A, GroenLinks heb ik niet gehoord, dat viel me wel op, die heb ik niet gehoord, GroenLinks. Uh, ja, uh, Ze zijn heel terughoudend, en dat vind ik eigenlijk ook een beetje laf eerlijk gezegd, maar goed. Uh, ja. Er was één man bij, er waren ook mensen die, dat uit verschillende organisaties uit het schild, waar ik een toespraak hielden, Eén man. En uh, die, uh, die had het bij het juiste zijn. Hij zei, we zijn allemaal Nederlanders, van ongeacht, geloof of er je ook bent. We zijn Nederlanders, we moeten met z'n allen, moeten we... We, zijn, uh, we zijn allemaal haagenezen. We zijn allemaal Nederlanders, we moeten het samen doen. En ik denk, kijk, die man die heeft het, het, het, het beste betoog gehouden, zelfs nog beter dan die politici. En ik denk, kijk, die hebben het bij het juist zijn. Zo denken heel veel mensen. Alleen ja, ja. Uh, ze zeggen niks. Weet je wel? Dat is een nadeel, hè? Ja. Ik, ik heb ook liever goede met andere volkeren of goede. Kijk, je hoeft niet met elkaar eens te zijn. Maar in een familie of in een gezin zelfs heb je meningsverschillen. Moet je dan de een afvallen omdat die anders denkt? Om? Dat vind ik helemaal niet nodig. Kijk, tuurlijk mag je hoeft dan niet mee eens te zijn. Maar jij zegt graag, nou, ik vind zus. En jij vind zo. Maar oké, okay, dat mag, hè? Ik bedoel... Als je het mekaar maar niet opdringt. He, want als ik de kleur groen mooi vind en jij vindt de kleur blauw mooi. ik ga jou niet overtuigen dat. dat de groen mooier is. Want waarom zou ik? Jij vindt blauw mooi. Nou, oké. Okay. Begin maar. Ja. He, ja, ja. Even een simpel voorbeeldje. Ja, ja. En ik uh, ook. En vaak gaan ruzies vaak. Uh, het kan. Uh, ik vind het heel erg dat er uh, uh, kleine dingetjes kunnen escaleren en hele grote problemen waar andere mensen die er niks mee te maken hebben, last van hebben. En dat gebeurt op dit moment in het schilderswijk, want de meeste schilderswijkers, ook de moslims, de meeste, die willen niks van ISIS hebben. Die moeten er niks van hebben. Niks van dat, hebben. Maar, maar dat en is... dat stelt me wel gerust, moet ik zeggen. Ja, nou, ja. Ja, uh, uh... ja maar weet je wat het is? Uh, uh, er zijn heel veel... Ik heb er wel ja? moeite mee, want als je dan. Uh, als je zeg maar, als, als dan, als, als voor hun als gemeenschap zou je dan ook wat moeten doen, weet je wel? Dan zou je ook een. een die, uh, ja, die zijn er wel. gemeenschappelijke stem. Uh, ja, oké. Als je okay. het journaal aanzien, als je het natuurlijk persoonlijk altijd hebt, hebben we staats Tv. Mm -hmm. Want die hebben de eerste twee dagen helemaal geen beeld geleverd van. Uh, Mm. ...van die hele happening daar van, uh, die, ja, Klopt. En uh, die Ondanks paar paar net. was altijd wel heel selectief, het was, was toevallig, ik zat in de auto tijdens het CCTV-chanaal... ...en toen ging dat over dat foto's te die van uh, die fotograaf, hè. De ja. ja, die is gepakt, hè, die het gedaan heeft. Uh, ja, die ja. is gepakt. Mm -hmm. En toen zeiden ze dus van, ja... Uh, to, to, ...om de manier waarop hun het zei... Ze ze ze uh, vertelden zeg maar... En ik zou het niet weten, dan kreeg ik de indruk dat uh, degene die het gedaan had van extreem rechts komt. En dat is. Dus dat was niet waar. waar. Dat was niet ja, Maar ja. weet, ik ga jou wat uitleggen. Propatia is niet extreem rechts. Ze hebben een, een verklaring afgelegd op Facebook. Want ik ben. Ik heb me ook aangemeld via Facebook bij hun. Niet omdat ik met alles eens ben, maar ik wil gewoon alles volgen. Ik heb gelezen, ze nemen afstand van alles wat extreem rechts is, ja. En, en dat daar twee of drie rechtsextremisten meedoen, dat, dat kunnen ze niet controleren altijd. Nee, ja. Maar je wordt er wel uitgeschopt als jij met een nazi-vlag gaat zwaaien, of met een ja, oranje-wit-blauwe oranje vlag. De prinsenvlag, want die was uh, besmet door de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar dat is natuurlijk ook en, en, en dat ze die nou weer. Ze zeg ik, maar ze liepen er wel bij. Want ik heb wel, dat moet ik heel eerlijk zeggen ja, hoor. Ik, ik heb een Joodse vlag gezien. Of een Israëlische vlag, sorry. En ik heb een oranje-wit-blauwe vlag gezien op televisie. In de demonstratie. Die met die Joodse vlag werd door de eigen mensen in elkaar geramd. En die met die uh, oranje-wit-blauwe vlag niet. Ja, ik, ik, ik. En dat vind ik raar. Snap vind ik, raar. Ik, ik, ik snap in avond, dat hele geloof dat, hele, dat, hele, dat, hele, dat, hele, dat mensen een behoefte hebben met de vlag zwaaien niet. Maar. Uh, maar ik, kijk, in, heel veel mensen moet het nodig eens op geschiedenisles gaan. Ja, maar je hebt haast geen oh, geschiedenisles echt, meer op school. Ik bedoel, het ja, Hakenkruis het, ja. is, is niet van Hitler. Dat dus weet ik, maar het, er, is het, is, het, ja, er is misbruik van gemaakt. Dus er is De SS-tekens en de Wolfsangel, dat ja, waren rune tekens. En ja, ja, dat ja, rune tekens, dat, ja. Ja, en daar hebben de nazi's... Is geen hans bij klaar. En, en wie zegt dat de Germanen, de rune tekens, het, het was, kwam uit ja, de hele wereld voor, zelfs in ja, India ook, en in Pakistan. Ja, daarom zeg ik altijd dan, mensen ga je eerst eens even geschiedenis leren voordat je je backlash trekt en begint te schreeuwen van oh, dit en dat of zo, weet je wel. Maar nou, ik zou jou wel... Ik vind ook die, die gasten, als die, ik vind als die weet gasten je, met ja, zo'n jesus zo, willen lopen of zo'n jihad slag laat ze, want dan zijn de, ze de makkelijk oude, te identificeren. Ja, de, hoe weet het? De, de oude Friese, die hadden ook een hakenkruis, alleen het waren twee S's in elkaar gevlochten. Dat leek op een hakenkruis, het was ook een hakenkruis, maar dat had niks met fascisme te maken. Dat is duizenden jaren geleden, hè, waar ik het nu over heb. Dat was een zonneteken, teken van het leven. De zon, de, de bron van het leven. En maar Hitler heeft van die symbolen misbruik gemaakt. Die heeft dan nog eens een keer een wit, een wit cirkeltje eromheen gemaakt in een rode vlag en dat als nazi symbool gebruikt. En, uh, en, uh, ja, en ze hebben meer uh, de wolfangel de SS teken, zo, de SS teken was maar één bliksem, geen te dubbelen. Dat was er één, dat was het teken van de god Donar. En dat had niks met de SS te maken, dat hebben ze zelf, de naties hebben dat misbruikt. Net zo goed als, als dat die, die, die terroristen, ze, moslims van ISIS, misbruik maken om kinderen levend te begraven. Dat mag ook niet volgens de islam. Ze doen heel veel dingen wat anti-islam is, wist je dat? Ze maken misbruik van de islam. Dat is het hele essentiële punt. Ja, het, gaat, het, gaat ook, het gaat ook alleen op macht. Daar gaat het ook om. Ze willen gaan de baas spelen. En niet alleen daar, ze willen uiteindelijk ook de hele wereld beheersen. Nou, gelukkig zijn er maar 15 Mongolen in het schilders waar ik die zou denken. Ja, en die meelopertjes. Ja, dat zijn kinderen, jongetjes van 16, 17, Die weten niet beter. Maar... Als dat, ze worden constant, elke dag op school opgewacht, want ik ken iemand uit, die, uit deze wereld, uit de moslimwereld, en die heeft mij uit de doeken gedaan, joh, daar worden, niet iedereen is er blij mee hoor, die, van die eh, moslims, maar daar worden kinderen door mensen aangesproken... Van joh, je mag geen minirokje dragen, anders kom je in de hel. En dan komen ze huilend thuis van ja, ik kom in de hel, waarom? Ah joh, laat die mensen lullen, dit en dat. En die mogen niet eens contact met die lui hebben van hun ouders. Maar dat, daar hoor je ze niet over schrijven hè, in de krant. Daar hoor je ze niet over. En van links hoor je, hoor je eh, niet, eh, ook niet, weet je. Kijk, en dat vind ik ja. gemeen. Ze houden ga, uh, informatie je... achter ook. Ze verzwijgen niet alleen een hoop. Maar ze, ze van links tot rechts hoor. En rechts net zo goed. Ze verzwijgen ook dingen. Dat er ook heel veel moslims zijn. die hier helemaal niet gelukkig mee zijn met deze situatie. Ik heb alles gezien met die, met die uh, debat. Ik vond het een geweldig debat. En, uh, en ik vond uh, eigenlijk dat die gozer van de mosgroep. Uh, groep Mos, dat is iemand die is uitgestapt uh, bij de PVV. En uh, ja, die, die had nog eigenlijk, uh, uh, ja, die had wel veel dingen waar ik mee eens was. Alleen die PVV, die, ja, ja, dat is bekend. Het lijkt wel alsof Geert Wilders er stond. Die vent die heeft gewoon alles van, van Geert Wilders gekopieerd. Het lijkt wel alsof Geert Wilders er zelf stond toen die stond te ouderen. Maar die jongen van de groep Mos die Richard de Mos. Ik vond naar mijn mening dat hij het meest gelijk had. Ik weet niet of je de Mos een beetje kent. Ja, ja. ja ik volg het in ieder geval een beetje. Maar ik heb er ei, dat is het eigenlijk van het hele ei reed, En dat is het laatste wat ik erover zeg. Er is geen één partij bij wie ik me thuis voel. Nou, ik, ik eerlijk gezegd uh, bij die Mos dan wel. Niet zozeer omdat. Maar ik vind ook, waarom zou je alleen maar voor één? Want de SP komt maar alleen maar voor de armen op. De P PvdA, sorry dat ik het zeg. Alleen maar voor de, voor de, voor de uh, mensen die, uh, die geen een blanke huidskleur hebben. Ik, denk, ik mag het niet zeggen, maar het is gewoon zo. Oh, dat is gewoon en ik denk, We zijn allemaal mensen. Zwart, wit, groen of blauw. Of weet ik voor oh. met, voor rotte. We zijn allemaal gewoon mensen. En als mijn buurman toevallig een bruine huidskleur heeft. Of een ander geloof hebt En het is een aardige lieve man. Dan is het net zo goed, mijn vriend, als een blanke boerenlul die naar de kerk gaat. Te spreken. Sorry, dat het zo, het. sorry dat ik me zo uitdruk, maar... Uh, zo zie ik het, ik kijk niet naar iemand zijn huidskleur of geloof, als ik iemand mag, mag ik hem, mag ik hem niet, mag ik hem niet, ongeacht waar hij vandaan komt, want, want ik ken zat Nederlanders die ik eh, graag, eh, nou ja, ik zal hem niet zeggen voor de radio, maar iets in, iets in zijn lichaam wil steken en dat is niet mijn lul. Nee. Niet, nee. Daar ken, daar maar, ken ik er ook maar, wel Maar iets van. anders. <laughs> nou, daar ken ik er ook wel een paar van. Ja, en er zijn meer Nederlanders, sorry dat ik het zeg, maar er zijn meer Nederlanders die ik ken dan, waar ik een bloedheikel aan heb, want die andere mensen nee, ken ik, dus ken al, ken ik de allemaal de niet. Ja, toch? Persoonlijk. Ik van die anderen. Maar er zijn natuurlijk wel zo... je dat zo... anders in afsteken. Ja, maar. Daar ken ik er wel een paar. Ik ken er maar eentje waar ik mijn eigen dik in steek. En dat is mijn eigen vrouw. Sorry. Maar... Ja, dat is weer verschil tussen. Uh... Maar willen en doen is wat anders natuurlijk. Maar kijk, als ik me gewoon mocht gaan of kon gaan, ik was vrij gezellig. Dus we uh, zullen niet bijeen blijven, denk ik. Maar... maar ik ben getrouwd. Dus ik moet mij keurig gedragen. Toch? <laughs> Kijk maar wel. Oké, okay, ik oh. ga naar de dames. Ja, bedankt. Ja, Oké, okay. oh, het is al tien uur geweest. Ja. Ik, ga, ik ga ook naar de dames. Okay, wat Luisteraars, is. gaan jullie mee naar uh, ridderradio.com en dan kan je op de chat lekker meetchatten. Daar hebben ze wel een chat. En uh, ga naar www.ridderradio.com en dan zie ik jullie samen met Jaco uh, daar uh, met de dames. Want uh, vanaf elf uur komt Guus Lieberwert. En die heeft ook een uitzending tot 1 uur vannacht. Mensen, bedankt voor het luisteren. Ik ga nog even een klein muziekje draaien om de boer af te sluiten. Luisteraars, ik hoop dat jullie er een klein beetje dingen van hebben opgestoken. Ja, En als mensen boos zijn om, om wat ik gezegd heb, spijt me dat heel erg. Maar ja, ik accepteer toch ook jouw mening. Dat moet je ook niet aan horen. En als het je niet bevalt, dan moet je de volgende keer gewoon luisteren het enige wat ik jullie kan zeggen. Voor de rest gun ik iedereen al het goeds. God bless you. En ik zal zeggen... Pa. Pain of Live is dit van Drunk Souls. En daarna sluiten we af. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En aan de zondag zijn we er weer vanaf 8 uur op Aloha Radio tk En op eh, dj-jaap.com En dan klik je bovenop op de tekst bijna Alloa Radio. En dan zijn we er weer om 8 uur. En dan kun je lekker gezellig mee skypen. Bedankt Jacco voor de medewerking. Nou, Hij is onze vaste trouwe medewerker van Alloa Radio. En eh, nou goed, tot volgende keer. En we gaan dit liedje helemaal uitspelen. Ik zou zeggen, tot zondagavond. 17 augustus om 8 uur avonds Mensen, dit was DJ Jaap voor. Aloha Radio en het is vandaag een vrijdag 15 augustus. Tot de volgende keer. Bye. En yeah. die zomer op je radio. Je luistert naar Aloha Radio.